In Madrid zijn duizenden agenten op de been om de troonswisseling in goede banen te leiden. Het is een sobere ceremonie, er zijn geen buitenlandse gasten uitgenodigd. Eerst wordt het bevel over de strijdkrachten overgedragen. Daarna legt Felipe VI de eet af, wordt een militair defilé gehouden... en is er een rijtour door de stad en een balkonscène. Het weer, een groot deel van de dag is het bewolkt, met soms motregen of een bui. De zon breekt af en toe door en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad is een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Knopende Raastorp en Alfred Haarlem-Zuid staat 2 kilometer. Bij de Alfred Haarnem-Zuid zijn twee rijstroken dicht. Andere kant op, op de A9 richting Amstelveen... staat tussen Beverwek en Alfred Haarnem-Zuid 7 kilometer. Bij Haarnem-Zuid is ook de linker rijstrook dicht... om de hulpdiensten meer ruimte te geven. Op de A27 Breda richting Utrecht... staat tussen knopend Gorkum en Lexmond 4 kilometer. Op de N247 Hoorn richting Amsterdam... tussen Volendam en Broek en Waterland 2 kilometer. Tot zo over de verkeersinformatie...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 I don't want to wait.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 Zwaard. Jij zit in. Die ik zei Mijn tranen en mijn dromen Je was er Esta manera no tené la culpa caballo le lanza lana porque muy despreciado por eso no te perdonó llorar y amor llega así esta manera no tené la culpa amor de compraventa amor del de pasado vende ven, de ven, ven, ven.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 En moedeloos vannacht. De haven is verlaten, want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker buitengaats worden gebracht. En denkt de goede tijden van zuiverheid en kracht, maar men weet het niet, en zwijgt van wat men hoort.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 It's got to, to be done. It's a pity, a pity, man. We I cannot, we one, cannot allow that treason, that We must, I must show them I now. Done, we don't need to done, lie. Happen, we haven't, we haven't a doubt. That we are in the right. If you don't look out, we you'll suffer their life The heroes, the heroes return, and the royalty attend. While the aim.